En ondertussen was dat niet alleen die wakkere knaap die erbij was kom ik, uh, komen lopen, maar er is ook nog een, uh, nog, nog een, uh, een meisje en een vrouw bij. Uh, het is Gertjan jan Lonteijen en Kirsten uh, van Catechetica. Uh, welkom. Hallo. <laughs> ja, Catechetica, godsdienstwetenschappen, dat is... Mensen associëren het niet met zoiets uh, werelds als theater, hè? Of is dat een, een enorm vooroordeel dat al lang de wereld uit is? Uh, ik denk dat er eigenlijk net binnen catechetica heel veel mensen zijn die zeer origineel ten doek kunnen komen. Wij, daar, allez, wij stonden daar echt wel vrij versteld van. Heel veel talenten. Mm -hmm. Ja, uh. want uh, het is ook al aan de keuze van jullie voorstelling. Ik heb vandaag hier wel al een aantal mensen hun voorstelling komen horen uh, aankondigen. En vaak wordt het gebaseerd op klassieke stukken. Uh, niet zo bij jullie. Uh, vertel eens wat... Uh met welke tekst zijn jullie aan de slag gegaan? Uh, wij hebben bewust gekozen voor een, een komedie een komisch stuk, we vonden dat wel zeker in tijden van vandaag, dat wel eens leuk is om eens te lachen, en uh, een beetje her en der, uh, in de duistere archieven van categetica hadden we zo nog een, leuke tekstfragmenten gevonden, en daar zelf een beetje aan gepuzzeld uh, om tot een, een, een geheel te komen En, ja, uh, je ken de archieven van categetica niet, maar uit wat voor uh, boeken of uh, teksten hebben jullie die Goh, uh, dat zijn eigenlijk vonden. vooral, ja, komische dingen, en, en ook zelf, ja, zelf een beetje je creatief daarmee bezig geweest en uh, ook tijdens de repetities zelf wordt er uh, gezocht van wat kunnen we daarmee doen, hoe brengen we dat en het is eigenlijk een heel creatief proces uh, onze repetitiemomenten. Jullie spelen pas eind april dus ik veronderstel dat jullie nog volop uh, met het echt creatieve werk bezig zijn, uh, hoe is het zo een beetje aan het evolueren nu? Uh, momenteel op het alles heel goed. We moeten heel veel repeteren, uh, omdat we eigenlijk ieder toch wel bijna vier à vijf rollen op ons nemen. Want we hebben eigenlijk een origineel concept. We spelen 21 rollen met zes mensen. Dus het is heel hard zoeken naar de juiste verkleedkleren en ook constant veranderen van typetje, want het, allee, het ligt allemaal wel ver uit elkaar. En Gertjan, jij bent regisseur, dus jij moet dat allemaal een beetje in goede banen proberen ja, te Ja, dat is toch een beetje de bedoeling, maar dat lukt wel vrij goed. Dat is uh, het afspreken en interpreteren zelf, en het is natuurlijk op de eerste plaats plezier maken dat we doen, maar we zorgen er toch wel voor, zoals Kirsten zegt, het is geen makkelijk stuk. Uh, we hebben de lat eigenlijk wel hemelshoog gelegd, om het uh, op zijn katecheticaans <lacht> te zeggen, uh, maar ik denk wel dat het resultaat uh, er zal mogen zijn, dat het mag gezien worden. En je hebt al gezegd, het, gaat, het, is, het is humoristisch, uh, er zijn verschillende tekstdrachtmengen, gevonden, het is een creatief proces, maar inhoudelijk, waar gaat het uh, daar de lijn uh, uit? Wel, inhoudelijk, dus de titel van het stuk is Past het, en we kunnen dus vragen aan, aan de luisteraars of aan de mensen, ja, past het voor jullie om te komen kijken, maar ook uh, past het, dus het speelt zich af in een kledingwinkel, een kledingzaak, en daar komen mensen van uh, allerlei soort uh, kleren passen, en ja, dat zijn eigenlijk allerlei... Typen die, die over de vloer komen in die winkel en die losse typen vormen eigenlijk één verhaal doorheen het stuk. Ja, uh, het, het lijkt me spannend. Jullie zijn nog een tijdje bezig met te repeteren, dus ik veronderstel dat er misschien nog van alles kan veranderen. Jullie zijn met zes, uh, dat is bijna. Iedereen van Categorie kan ik me zo voorstellen. Het is eigenlijk het eerste jaar dat we met zo weinig spelen. Ander jaar spelen we altijd met 13 of 14 man. Dit jaar is het met wat minder. Het is heel hard repeteren, maar we hebben eigenlijk nog wel heel veel tijd. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Ja, dat is heel veel tijd. Want de voorstelling die speelt op 20, 21, 22, 23 en 24. Dat zijn veel dagen. Gaat de zaal vol zitten al die dagen? Ja, we zijn ambitieus. Die gaan gevuld raken. En dat is in de. Waar speelt jullie? in? Zwarte. In de Zwarte Zusterkapel, uiteraard. uiteraard. Uh, ja, nog veel repetitie, plezier en dan goede voorstellingen. Dank u wel, bedankt.